Lust, Sarayra Groenhart. Welkom in het tweede uurtje van Lust. Het is twee over twee vannacht. Niet vannacht, het is op dit moment Ik Het nergens op als je dan zegt vannacht. En we hebben het vannacht, want dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen... over driehoeksverhoudingen. En uh, dat is een onderwerp wat, uh, wat je vrij breed kan trekken. Nu is de Lustverslaggever uh, ontzettend nieuwsgierig geworden... naar wat mensen zouden antwoorden op de vraag... Zie jij dat zitten om nog iemand bij je relatie te hebben? Nog een extra minnaar? Met die vraag gingen ze de straat op. Nou, ik denk dat als je in een relatie zit... om een heel politiek correct antwoord te geven... dat je dan wel trouw moet zijn aan diegene. Maar ik geloof niet echt in monogaam zijn tegenwoordig. Ja, ik ben wel voor een monogaande relatie. Maar uh, ja, als de seks zo slecht is... dan vind ik wel dat je ook wel iemand anders erbij mag betrekken. Kan kan gebeuren dat je in een relatie zit en uh, iemand anders net zo aantrekkelijk vindt, of misschien wel meer, uh, dat je zoiets hebt. Ik denk dat het heel veel tijd in beslag neemt. Maar ik vind het wel iets moois dat je op meerdere mensen verliefd zou kunnen zijn of zo. want eigenlijk zijn we toch allemaal niet monogaam, dus... Kijk, ik doe het niet aan en uh, liefst wil ik ook niet dat iemand het mij aandoet. Ja, het is misschien wel heel erg makkelijk, want je hebt wel de lust en niet de lasten. Jeetje, ik heb nog nooit een driehoeksverhouding gehad. Ik weet nog wel vroeger dat ik drie mannen tegelijkertijd had. En, en, een vrouw voor de, voor de liefde en een vrouw voor de seks, dat vind ik wel ideaal. Dat moet je gewoon gescheiden houden, vind ik. Moet kunnen, toch? Ik bedoel, als, als drie mensen het daarmee eens zijn, ja, dan uh, hartstikke leuk. Als dat werkt, en ik ken een aantal voorbeelden daarvan, prima. Spice up your uh, relationship. Ja, Moet je relatie opgespijst worden, zoals onze laatste ondervraagde zegt, met, met een derde persoon? Ik ben ontzettend benieuwd wat jij vindt. 0800-1121. Driehoeksverhoudingen, werken die überhaupt? Dus, of is het alleen mooi als idee? Is het een prachtige theorie? Of misschien is het wel een vreselijke theorie? Maar eentje die niet uitvoerbaar is in de praktijk. Daar wil ik vannacht met je over praten. 0800-1121. Geluisterd naar een, uh, een nummer van een Deense singer-songwriter. En toen ik deze naam uh, voor het eerst zag, toen dacht ik: ja, dat vind ik ook een typisch Scandinavische naam. Maar toen bleek het dat ik weer een Surinamer kende die zo heette. En dat is toen heel verwarrend voor mij gebleken. Mats, Mats Langer met You're Not Alone. Mooi nummer. In a way it's all.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 so many miles Als ik mijn oren goed spits, dan hoor ik glazen die vrolijk tegen elkaar aangeklonken worden. Hoor ik chips die tussen kaken vermalen worden. Kortom, ik hoor de geluiden die horen bij onze BNN-bar, de Boys Bar. Waar mijn vrienden nog even wat dieper ingaan op het onderwerp van deze week. Ja, ja. Nou, wat ik echt niet snap is van die mensen die naast hun huwelijk van 40 jaar... ook al jaren een dezelfde minnares of minnaar hebben. Dan heb je dus eigenlijk twee keer sleur twee, naast ja. elkaar. Dat snap ik nooit. Jawel, maar het wordt al minder sleur, denk, je, denk ik, als je, het, als je het kan delen. Dan wordt het toch... Nee. Ja, maar dan heb je twee vrouwen die, of twee mannen die op te zeuren om aandacht. Ik zie daar echt het voordeel niet van. Nou, ik snap het ook niet, maar je ziet ook van die mensen die dan... Uh, hoe heet het toch ook alweer? af Van die oh, swingers? Ja, ja. Jezus, man, dat is toch gewoon nasty? Ja, dat is wel echt nasty, ja. Er komt uh, ja, volgens mij, nasty. wat heel veel mensen denken, volgens mij daar, dat kan ik wel aan. Nee, bij ons loopt het niet fout, want wij weten precies hoe ver we kunnen gaan. Maar ja. dat, volgens mij gaat het altijd ja, mis. Dat... Ja. Ja, omdat wij, ja, omdat wij zo zijn. Maar volgens mij zijn er echt mensen die dat prima doen. Die gewoon zo'n huwelijk hebben en dan naar uh, ja. clubs gaan en... Uh, ja. Of zeggen van ja, als je het van tevoren zegt dan mag jij uh, één keer. Je afspraken als, uh, binnen dat. Ja, of gewoon zo'n afspraak hebben inderdaad. Ja, maar dat is wat anders dan een, dan een minnaar of minnares, ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Een vaste minnares erbij. Ja. ja. Nee, dat is. Uh, en tegenwoordig raar. lijkt het me ook zoveel moeilijker geworden omdat je inderdaad met je mobiele ja, telefoon sorry, en met sms ik je auto uh, niet kwijt. <laughs> <laughs> We, We hebben maar. het over driehoeksverhoudingen. Oh, maar jullie waren met z'n drieën en nu zijn met z'n vier ja. Ja. In een relatie, dus vies hè? Dat ben ik. Nee, maar dat lijkt me met tegenwoordig met Facebook en hives en mobiele telefoons en zo, lijkt me allemaal zo lastig om het allemaal verborgen te houden. Veel meer dan vroeger. Maar jij hebt ook die site Second Love. Ken ik niet, ken ik niet. Wat is jouw inlognaam? Ja, wel. Daar zit jij Heb je een account. Maar dan kan je dus vreemd gaan. Dus voor mensen die een relatie hebben, die gaan dan naar die site. Second of, hoe heet maar moet je je voorstellen, dan log je daarin en dan uh, spreek ja, je per af met je eigen partner. Je kunt ja, dat doen we doen alsof? Als... Ja, ja dat dus oh. is misschien voor jou wel een goede manier om iets te scoren. Hè? Ja. Ja. je het gewoon voor één keer of zijn we mensen op zoek daar naar een, iemand die er vast naast uh, blijft? Ja, je weet natuurlijk niet hoe ze loopt dat soort dingen in. De nee, ligt. dat is ook zo. Oh, oh pro uh. professioneel. <laughs> Dat Dit had ik niet gepland. Ja, maar je, gaat, je loopt volgens mij ook zo vast. want Alles wat je in je eigen relatie mist... ga je natuurlijk op die ander projecteren... die natuurlijk weer allemaal niet aan die verwachtingen kan voldoen. Ja, en je maar... bedoelt echt dat je het met elkaar bespreekt... van we mogen een driehoeksverhouding ja. hebben. Ja, dan wordt het helemaal tricky. Jeroen Crabbe heeft dat gehad, hè? Met ja? jou? Met jou, ja. Nee, niet met mij, maar die woonde met zijn vrouw... en die had volgens mij een homo in huis inwonen. Nee. Ja. Is ja, Jeroen Kelbrecht je ook van de man? wel aan die man dat hij een beetje. Ja, dat is hij. Ja, maar volgens mij, ja, volgens mij hebben zoveel mensen op een gegeven moment ergens in hun huwelijk een compromis, inderdaad. Ja, maar om mijn homo in huis te halen vind ik wel een heel goed compromis. Ja. Had die vrouwen, dan hadden ze ook met z'n drieën seks? Of ja, was het, daar uh... was ik niet bij, dat weet ik verder niet. Nee, ja. Filmpje. Filmpje. Nou, Marjolein. Geweldig. Jeroen Kelbrecht is een beetje. Volgens haar. Goed, het moet allemaal kunnen. Driehoeksverhouding. Er komt ontzettend veel mail binnen. Dat ga ik straks allemaal met je bespreken. Maar straks wil ik eerst even bellen met Wil Berghuis, onze vaste seksuoloog die ons meer kan vertellen over het fenomeen. Driehoeksverhouding. Uh, dus dat ga ik straks even doen. Gelukkig draaien we ook heel veel hele fijne muziek. Onder andere van een van mijn favoriete zangers. Ik draai hem ook ontzettend vaak. En hij heeft zo'n knappe vriendin. Vrouw, dat hij, Ik kan me niet voorstellen dat daar nog een derde bij moet. Wie zou dat dan ook moeten zijn? Ja, Een ander Victoria's Secret model, denk ik. Seal, met zijn nummer Secret. You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets.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 Zoals met elk taboe onderwerp vind ik het altijd wel lekker handig om even de hulp in te roepen van een zogenoemde deskundige. Wil Berghuis, onze seksuoloog, heb ik aan de lijn. Wil, goeienacht. Goeienacht, Rijda. Wil, we hebben het vannacht over een spannend onderwerp, of ik denk dat het een spannend onderwerp is, um, mm -hmm. hier in Lust. We hebben het over driehoeksverhoudingen. Ja, ja. Ja. Ja, je krijgt ook meteen je spannende stem wil. Ja, spannend hè. Even ja, nou... voor, voor de luisteraar die net inschakelt. Als jij even een hele bijna technische uitleg zou moeten geven van, uh, van het woord driehoeksverhouding. Wat zeg je dan? Een driehoeksverhouding betekent dat je eigenlijk een, een derde persoon uh, in je relatie haalt. Hè? Dus je, je hebt een relatie meestal met z'n tweeën en uh, dan komt er een derde bij. Dus dan ben je met z'n drieën. En dan heb je een soort driehoek. Een soort driehoek, ja. Ja. ja. Eén van mijn lievelingsfilms heet Vicky Christina Barcelona. Dat is een film oh, oh. van uh, Woody Allen. Ja, dat en, dat gaat, een... en dat gaat over ja. een driehoeksverhouding met twee verschrikkelijk knappe vrouwen. Penelope Cruz en uh, ja. Scarlett Johansson. Ja. En, en ik zag dat en ik, ik, ik vond het een prachtig film. Maar ik dacht, hoe vaak komt dat nou in de werkelijkheid, in de realiteit voor? Bijvoorbeeld hier bij ons in Nederland. Ja. Nou, ik denk veel meer dan dat we denken. Ja echt. Want uh, ja, ik denk dat heel veel driehoeksverhoudingen. Uh, ja, ik heb die film trouwens ook gezien. En ja, met die prachtige acteur. Die vond ik echt Ja, een die Gavier al die vrouwen bij elkaar. Ja, Javier Bardem. Goeie, Bardem Goeie, Mooie ja. acteur. Ja. Oh, geweldig. Hè, maar, maar goed, dat, dat is ook echt zo'n uh, zo player die dan uh, meerdere vrouwen erop nahoudt. Maar. Ja, ik denk dat het heel veel voorkomt dat uh, uh, mensen een, uh, een, een relatie hebben of een uh, verhouding, om het maar zo maar te zeggen, buiten hun uh, uh, officiële relatie. Dus, uh, maar je weet het niet altijd. Uh, oh, dus gevallen... je kan ook in een driehoeksverhouding zitten zonder dat je daar uh, veel ja. van weet. Ja, ja, ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel zo. Ja, ja ik denk dat, uh, dat in, van die drie, uh, dat er heel veel partners zijn uh, die, die er niks van weten. En dat er maar twee van die drie uh, het, het wel weten, dan, dan heb je het uh, gewoon over, over overspel, vreemdgaan. Maar uh, ja, dan is er eentje die, uh, die zich van geen kwaad bewust is. Of misschien wel, uh, ook dat hoor ik wel eens, dat mensen het wel weten. En uh, dan ook uh, zoiets hebben van, nou ja, ik vind het wel goed. Uh, dan, uh, ik, we praten er maar niet over en... Uh, die hebben daar ook zo hun eigen motieven voor. En dat hoor ik met name in mijn uh, seksuologische praktijk nogal eens. Dat uh, uh, veel uh, echtparen of paren, één daarvan zegt van ja, ik, uh, die seks daar ben ik wel klaar mee. Dat, uh, dat wil ik niet meer of dat kan ik niet meer om wat voor reden dan ook. Dus ik vind het prima als jij uh, voor die seks een ander zoekt buiten onze relatie. Daar ga ik mee akkoord. Oh, Oké, okay, op die manier. Ja, en, zijn dat, en Nu, nu uh, geef je een voorbeeld van uh, een driehoekse relatie... waar een van de partners zegt, het is wel goed. Uh, je kan bij iemand anders zoeken wat ik je dan niet kan geven. Mm -hmm. um, maar dat vind ik nog best wel een soort bijna rationele zakelijke uh, overeenkomst. Van nou ja, uh, jij kan dat dan doen en ik zo. Yeah. Zie jij ook uh, in je praktijk uh, driehoeksverhoudingen... waarbij het echt, echt zo gevoelig ligt dat, dat er bijna niet over te praten valt? Ja, ja, ja ook. En, en dan, dan is het inderdaad uh, vaak dat een van de partijen het gewoon niet weet. Omdat die ander al weet van ja als ik dit vertel dan uh, is, is onze relatie over. Of dan, dan kwets ik iemand zo erg. Uh, ja dat, dat moet ik gewoon niet willen. Of uh, dan, uh, ja, dan zet ik zoveel op het spel en dat heb ik er gewoon niet voor over. Dus uh, ja, mensen, mensen doen dit vanuit allerlei motieven, denk ik. Noem, en, maar eens, uh, wat. Noem eens wat motieven voor een nou ja, dat, Het allereerste kan, kan gewoon uh, lust zijn, hè? Uh, even aansluitend bij het programma. Ja, ja. Dat, uh, dat is voor heel veel mannen met name een reden om uh, iets, uh, iets buiten je relatie te gaan zoeken. En het overkomt je dan, ze hebben eens wat gedronken en ze zijn dus ergens op congres. Of, uh, nou. Dan gebeurt zoiets en dan is dat uh, vaak nog eenmalig. Maar als je het hebt over echt een relatie buiten huwelijk, dan ga ik niet meer uit van eenmalig. Dan, dan duurt dat gewoon wat langer. Ja, dan, uh, dan heb je het echt over vreemdgaan. En uh, dan kan dat zijn omdat je verliefd bent. Of omdat je iets uh, zoekt in de ander wat, wat je eigen partner je niet uh, kan geven. Wat voor advies geef jij als je uh, een stel in je, in je, in je kliniek krijgt? Uh -huh. En... en... En ze willen er één van de, van de twee, die, die, wel van, die droomt ervan om er dan misschien toch iemand bij te hebben. Wat voor advies geef je zo'n man of zo'n vrouw? Ja, nou ik, ik maak dat inderdaad vaak mee. Wat ik net uh, zei, hè, dat mensen bijvoorbeeld door, door ziekte of andere beperkingen uh, die seksualiteit uh, niet meer kunnen. Of, of niet meer kunnen in, op de manier zoals ze dat zouden willen. En uh, die partner dat toch wel heel graag wil. Dus dan, uh, dan gaan we het hebben over van hey, wat is dan het verschil in behoeften en hoe gaan jullie daar dan mee om. En soms komen mensen tot een hele creatieve oplossing. En dan zeggen, uh, zegt een van de beide partners van nou ik vind het niet erg als jij uh, buiten onze relatie uh, daarvoor iemand gaat zoeken. Maar dan wil ik wel... Uh, zeker weten dat onze relatie niet in gevaar komt. En dat blijft natuurlijk toch altijd een beetje lastig... want je speelt natuurlijk toch met vuur. Ja, hè? Toch je hebt het liefde. wel over seks, maar ja, seks is natuurlijk toch een emotioneel gebeuren. Er komen heel makkelijk allerlei emoties, zoals verliefdheid en jaloezie... en alles komt om de hoek kijken. Dus dat blijft altijd gevaarlijk. Maar ik adviseer mensen wel van... Uh, als nou blijkt dat je uh, beide in je relatie die seksualiteit... op een of andere manier uh, niet meer goed vorm kunt geven... He, ga dan vooral samen nadenken, en dat doen we vaak in mijn spreekkamer hardop, van hoe zou je dat dan willen gaan doen? En dan nemen we ook in het hele perspectief nemen we ook mee van nou misschien een, uh, he, uh, een, een partner buiten, buiten die relatie. En dat kan een liefdespartner zijn, echt een, een vriend of een vriendin. Maar je kan ook zeggen van nou, ik vind het oké okay als mijn man of mijn vrouw uh, enkele zoveel tijd naar iemand toe gaat puur voor de seks. Voor het seksuele gedeelte. Ja, ja dat is toch iets veiliger. Ja, ik, kan, ik probeer me zo voor te stellen hoe ik daar dan zou zitten. vind ik nog moeilijk voor te stellen, ik begrijp het wel goed. Mm -hmm. Laatste vraag: um, Een driehoeksverhouding. Ja. Kan die nou werken? Of is de kans toch vrij klein in de praktijk? Nou ja, er zijn wat onderzoeken. Ik, ik, ik las op internet ook uh, weer een of ander onderzoek waaruit blijkt dat toch de meeste driehoeksverhoudingen het uh, over het algemeen niet langer dan een jaar uh, uh, redden, 16% twee jaar en 16% langer dan vier jaar. En maar 5% van de relaties die. Uh, uh, die gaan samen verder. Dus dat, dat is maar een heel klein gedeelte. Dus uh, in die zin werkt het niet op langere termijn. Nee. Dat, dat is toch. Ja, dus de eeuwige discussie van hè, zijn wij monograam of zijn we polygraam, uh, ja wat is de aard van de van van mens? Ja. ja, en uh, hoe, ja, waar voelen we ons gelukkig bij en dat, dat blijkt toch niet uh, deze vorm te zijn over het algemeen. Alhoewel, ik ook wel, maar dat zijn echt uitzonderingen, stellen kennen waarbij het echt wel jaren heel erg goed gaat. Nee. 5% overlevingskans, de driehoeksrelatie. Ik ja. ben benieuwd wat, uh, wat uh, mijn luisteraars ervan vinden. Ik ga het aan ja, ze vragen. En jou bel ik straks nog even terug, Wil, met een luisteraarsvraag over uh, lust. Ja, je ja. verwacht het al. Ik bel je zo. Ja. <laughs> Oké, okay, tot, to tot zo. Tot zo, Doei. Ja, we hebben het over driehoeksrelaties relaties en of die kans van slagen hebben. En we hebben er natuurlijk twee verschillende soorten. driehoeksrelaties relaties waar iedereen op de hoogte is van de relatie en driehoeksrelaties waar niet iedereen op de hoogte is. Ik wil het aan jou vragen. Ik ben gewoon ontzettend benieuwd naar je mening. Heeft een driehoeksrelatie überhaupt kans van slagen? Ik ben benieuwd naar je mening en als je durft en je hebt ze... zou ik het natuurlijk ook heel leuk vinden om een ervaring van je te horen. Bellen kan 0800-1121. Mailen mag ook, ietsje veiliger, maar wordt ook voorgelezen en ook behandeld. Lust at BNN.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 As I can, my goals to reach your hands any day now. Ik vind haar zo ontzettend leuk. Maria Menen met haar nummer Miss Your Love. <middels> ik zei net al. ja die, Sorry, ik ben, ik ben echt zo'n meisje, meisje. Ik ben vet stoer en alles. Maar als er dan zo iemand naar je fluiten, moet ik toch even een beetje giggelen. Ik heb eh, een paar mailtjes binnengekregen. Dat wil ik even voorlezen? Ik heb een mailtje van Jamal en die schrijft het volgende: Hi, schrijder. Ik heb al heel lang een verhouding met een getrouwde vrouw. En haar man, die weet ervan. Het is inderdaad waar wat je aan het begin van de uitzending aangaf. Dat je een driehoeksverhouding aangaat omdat de persoon waar je een verhouding mee hebt... niet genoeg aan zijn of haar partner heeft. En dan bedoel ik niet lekker uit eten gaan of winkelen. Nee, de vrouw waar ik een verhouding mee heb... is al jarenlang zogenaamd gelukkig getrouwd, als je begrijpt wat ik bedoel. Persoonlijk geloof ik daar niet zo in. Ik vind het niet kunnen om mijn partner te delen met iemand. En af en toe vind ik de huidige situatie best wel moeilijk... Ik vind het moeilijk om mijn gevoel uit te schakelen en niet verliefd op haar te worden. Want ik weet dat ze nooit bij haar man weggaat. Dus daar heb ik me maar bij neer te leggen. Het voert lang om het... Oh, oh, het kost lang om het uit te leggen. Maar het zit in de financiële sfeer waarom ze niet bij haar man weggaat. Verder geniet ik met volle teugen van de situatie. Zolang het duurt. En het gaat nu al bijna zes jaar door. Groetjes van een levensgenieter. Jamal, dank voor het mailen. Ik heb hier een mailtje van Nick... En die schrijft, omdat mijn partner niet aanwezig is... wil ik niet bellen om onze relatie te bespreken. Maar toch zou ik graag willen aangeven dat er een behoorlijk monogaam, orde, monogaam oordeel is... tussen de commentaren, de vragen en de opmerkingen die langskomen. Maar mag ik hierop wijzen, of mag ik iedereen, alle luisteraars, erop wijzen... dat de Nederlands grootste schrijver, Harry Mulisch uh, polyamoureus in het leven stond? Ik zeg, het is de liefdesvorm van de toekomst... Goede uitzending. Is het de liefdesvorm van de toekomst? Vind ik best wel een heftige uitspraak. Mag je op reageren hoor. 0800-121. En ik heb nog een mailtje. Beste strijder, vreemd gaan is geen driehoeksverhouding. Dus daar moet je even over ophouden. Ik ben opgegroeid in een open gezin. waar met name mijn vader een soort van harem had. Hij zei ooit: Een man kan pas meer vrouwen hebben. als hij zelf gelooft dat dit niet slecht is. Alles dus open en eerlijk. En het is niet altijd makkelijk geweest. Zeker als kind niet, maar ik heb toch nooit als kind liefde gemist. Tussen alle verhoudingen door stonden de kinderen altijd op nummer 1. En daarom werkte het. Goeie uitzending. Nou, Dank voor het sturen van de mailtjes. Ik hoop dat er nog meer mailtjes binnenkomen over het onderwerp. Je kan mailen naar lust.bnn.nl Maar ik wil ook nog even mijn vrienden Adje en Kim terugbellen. Om nog even wat verder met ze door te praten over waar zij nou precies staan in het hele driehoeksverhouding gebeuren. En, want dat is de reden dat ik ze bel, waar ik zelf precies sta. En dat kan ik altijd het beste bij mezelf ontwaren als ik in gesprek ben met mijn vrienden. Dus, uh, Adje, Kim, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Hey, goeienacht. Kennen jullie de film Vicky Christina Barcelona? Ja. Van Woody ja, ik Allen? Ken je? Ik ken hem niet. Oké, okay. die moet je echt, echt kijken. Het, echt dat film. is een, echt een fantastische film. Dat is echt een fantastische film. Atje, die yeah. moet je sowieso kijken... want er zitten twee beeldschone vrouwen in. Penelope Cruz en Scarlett Johansson. Ja. En uh, het verhaal is, uh, speelt in Spanje, bla bla bla... maar uiteindelijk gaat het erover dat drie mensen verliefd op elkaar worden... en met z'n drieën in een huis leven. Wow. En, en het werkt heel goed. Het is een film van Woody Allen, maar het werkt heel goed. Want iedereen heeft zo... zo het heel natuurlijk ontstaat dat... Ja. En er zit ook geen bedrog in. Het was niet eerst dat iemand vreemd ging. Dat gaat gewoon allemaal soort best wel openlijk, wordt, dat, uh, ja, wordt het zo neergelegd. Ja, ja. En dat werkt dan. En toen ik die film zag, dacht ik... in welke wereld zou dat een realiteit kunnen zijn voor mij? En dan blijft het toch een beetje dat ik die film zie... dat ik denk, ja, fantastisch. Ik snap het, liefde is groot. Maar, maar zo'n openlijke driehoeksrelatie... nee... Ik kan, ik kan het je nog gekker zeggen, ik zag laatste televisie een docu of whatever it is over mensen die met z'n zessen, dus één man met zes vrouwen in één woning en hij heeft kinderen met hun allemaal ook nog eens. Maar dat vind ik altijd ja, een beetje is... eng. Ja. Dat vind ik altijd een beetje secteachtig. Maar toen jij dat zag, Adje, dacht je toen van nou dit is het ultieme leven? Nee man, rot op. Dat dan ook weer niet. Nee man, <lacht> je wilt toch niet vijf of zes vrouwen hebben die je elke dag moet plezen en die vinden dat uh, niet evenveel even aandacht krijgen als vrouw nummer 1 of vrouw nummer 2 of vrouw nummer 3. Fuck niet, shit man. Dat is veel te veel hoofdpijn. Veel te veel hoofdpijn. Maar Kimmetje, jij bent net als ik, uh, heb je Vicky Christina Barcelona gezien. Mm -hmm. En je vond hem ook fantastisch. Waarom vond jij hem fantastisch? Nou ja, die vrouwen zijn ten eerste zo mooi dat je gewoon daar sowieso anderhalf uur naar kan kijken. Ja, dat is echt zo, ja. En... Uh... Ja, die driehoekverhouding in die film vond ik eigenlijk heel interessant... omdat ze allemaal een soort van elkaar ophemelen... en de goede dingen in elkaar naar boven brengen... en die balans door elkaar hebben in die relatie. En dat vond ik wel heel interessant of zo. Ja, dat iedereen dat... werd er beter, ja. beter van, hè? Ja. Iedereen werd ja. er beter van. En ze seksten ook allemaal met elkaar en dat was ook allemaal prima. Ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen hoor. Dat ik me gewoon dan een soort van vriend hoor kreunen op, de vrouw, op een andere vrouw. En daar zou ik dan echt niet opgewonden van kunnen worden. Dus daar, dat is waar het voor jou mis zou gaan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je dan toch altijd hebt van, oh, misschien is zij toch beter of lekkerder of weet ik veel wat. Ik zou het echt niet trekken. Dus toch, toch het hele jaloezie ding. Toch het hele ja. jaloezie ding. Ja. Nou ja, en misschien, ja, denk... eens, misschien niet eens jaloezie, maar toch altijd een klein stukje onzekerheid bij jezelf. Ik denk dat je dat nooit helemaal wegkrijgt. Nee. Atje, jij wil jij wil iets zeggen? Ja, ik denk dat het gewoon gaat om wat ben je gewend en wat ben je, ben je niet gewend. Dat we, we leren onszelf aan dat je dat, dat die shit pijn hoort te doen. Of dat het, dat het, dat het op een of andere manier kwetsend is, maar... Als iemand, als je vriend ja. iemand anders leuk vindt of je vriendin iemand anders. bedoel je dat? Ja, ja, er zijn mensen, je hebt zeg maar, als je een iemand naar het leger stuurt, als hij de eerste keer iemand vermoord, zal hij kotsen. Maar na 40 keer is het gewoon schieten. Snap je? En dus het is gewenning. Is, is, Jij zegt het is gewenning. Ja, ja, het is gewenning. Want in de, de Surinaamse en Antilliaanse cultuur is het toch ook al gewoon normaal dat de man een buitenvrouw is. Nou, maar dat, dat, dat is misschien een andere discussie. Ik, ik ben ook Surinaamse. Jij bent, jij bent half Surinaamse, half, Surinaams, half Antilliaans, toch, Adje? Ja, ja. ja. Kimi, jij bent Nederlands. Ik heb uh -huh. nog steeds wel... Ik, ik denk dat er ook binnen Suriname zijn nog steeds wel uh, lagen van de samenleving. die uh, Er, wordt, er is, wordt opener over gedaan. Van het kan zijn dat de man meer de vrouw heeft. Maar het, is, het brengt nog steeds alle drama met zich mee... dat het ook hier in Nederland meebrengt. Alleen hier is het beter bedekt, toch, Adje? Ja, ja. Ja, dus het is nergens wel. geaccepteerd. Oké, okay. Kim, voor van jou wil ik nog even weten en Adje van jou ook. Wat is nou de ideale omstandigheid? Wat, wanneer zijn we nou gelukkig? Is dat inderdaad met een, met een man en een vrouw, met z'n tweeën? Is dat als je elkaar kan gunnen om af en toe verliefd te worden op iemand anders? Wat is nou ideaal? Waar willen we dan? Want jij zegt Adje, dit is gewenning. Oké, okay, maar waar moeten we aan wennen als we een nieuwe situatie zouden mogen bedenken? Waar zouden we dan aan moeten wennen, Kim? Oeh, dat is echt heel moeilijk. Je mag even denk... voor God spelen, hè? Je mag het even helemaal in elkaar ja. zetten. Ja, ik denk, ik denk dat als je een leuke relatie hebt, en dat is allemaal heel fijn. En, ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt dat je af en toe verleid wordt of uh, ja, in een situatie terechtkomt waarin je iemand leuk vindt of, of een soort van ja, warm van krijgt. Maar ik weet niet of je elkaar nou helemaal vrij moet laten om maar een beetje rond te neuken. Maar Ik denk dat je misschien wel een keer een fout mag, maken, of tenminste, ja, als je dat dan fout moet noemen, maar dat je een keer een fout mag maken. Maar ik weet ook niet of je dat elkaar nou zo uitgebreid moet gaan vertellen. Dus jij zegt uitstapjes mogen, maar dan niet te veel informatie daarover. Nou, niet per se mogen, maar nou, ik zou niet van tevoren zeggen... weet je wat, uh, je mag wel doen wat je wil, maar... Je moet je door de, je de vingers kunnen zien. je mag het beperken of zo, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Uit je juist? Nee, Uit je... nee ik, denk, ik denk dat het <laughs> belangrijkste, belangrijkste is gewoon dat de twee partners aan elkaar wennen. En eerlijk zijn ja. tegen elkaar. Snap je? Als, je? als je je iets irriteert van degene waarmee je omgaat, laat dat gelijk weten de eerste dag. En ga daar niet zes maanden over wachten. Want dan krijg je irritaties en dan krijg je ruimte om vreemd te gaan. Snap je? Ja, ja dus meer praten en meer open. Ik denk dat gewoon degene waar je een relatie mee hebt, dat, dat die gewoon het belangrijkste moet zijn. En als je daar niet meer goed bij voelt, dan moet je niet vreemd gaan dan moet je het gewoon uitmaken. Oké. Okay. Ik stel te denken voor mezelf, want ik stel die vraag wel heel heldhaftig aan jullie. Ik denk dat ik, maar ik heb nog nooit een relatie gehad van tien jaar... maar ik kan me voorstellen, ik wil, nee, ik ga zeggen wat voor soort persoon ik zou willen zijn. Ik zou een persoon willen zijn die na tien jaar relatie... Uh, als haar vriend tegen haar zegt van, weet je, ik ben echt vreselijk verliefd geworden op iemand anders... dan zou ik de soort persoon willen zijn die zou zeggen van, nou, ga uitzoeken of dat iets is of niet. Dat is maat. Dat, dat, is ook dat ons zou zijn. wel heel sterk zijn, ook ja, hoor. Ja, ik zou dat ik echt ja, mezelf zelf wel opzij. opzij. Maar ik weet niet of ik er ooit kom. Ik weet het niet. Maar <laughs> ik weet dat ik dat zou willen zijn, omdat ik het anders... Wordt het hypocriet. Anders denk je... Ja, is ik, het niet realistisch. Nee, anders is het niet ja. realistisch. En als, als mijn, mijn vriend dan eerlijk zou zeggen van... Nou ja, goed... Uh, het is een verliefdheid die van, van voorbijgaande aard is. Dan moet je daarna weer opnieuw je relatie in elkaar puzzelen. Of je vriend zegt, nou god, zij is echt de vrouw van mijn leven. Tot ziens, dan moet je dat gewoon nemen. Maar ik zou het wel willen kunnen. Omdat, ik, omdat als je van elkaar houdt, moet dat, je ook kunnen veranderen. Dan zo. is het realistisch. Ja. Maar dat is toch het slimste wat je kan doen. Want als je als het als je niet vertelt en jullie gaan er... Uh... Dus als jullie stoppen naar de doofpot, dan gaat de relatie toch kapot. Precies. Dus ja, dan, dan het gaat het uiteindelijk ook zetten. fout, ja. Ja, bedrog. Precies. Ik wil geen bedrog in mijn leven. Ik ga hier uh, vannacht nog veel meer over praten. Um, met, met, met, uh, met jou, de beller, met uh, mijn vrienden. Maar we hebben het over driehoeksrelatie en ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Jullie kunnen allemaal bellen naar mij. 0800 1121. Mailen mag ook als je het een te spannend onderwerp vindt om je stem bij te laten horen. lust.bnn.nl Jongens, fijn dat ik jullie even mocht bellen en goeienacht, hè? Ja, ja, ja. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust, lust. Yeah. I heard about some guys that you be pretty bad and got in the papers. Sure. You own a cool bar and a get gift, with every waitress. Yeah. I saw you on a poster, your song is the bomb, but you're outrageous. Sure and large with your crib and your cars and that's just great but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 Try and act like you ain't looking sure. I think you kind of fly and your ride sure is off the hooking yeah. But you could take my mind off of things for some time and take me shopping sure. You writing those rhymes and the acts you produce are really kicking Relaties en seks. En radio 1. Lust. Het leuke aan 2011 is dat je radio niet alleen thuis kan luisteren of in de auto... maar gewoon ook lekker op je telefoon. En mijn volgende beller, Christel, die is aan het wandelen op straat. Ik denk ongetwijfeld van of naar een kroeg toe. Maar die wilde toch even haar duidend zakje doen over driehoekse relaties. Christel, goedenacht. Wat leuk dat je mij belt, Castel. We hebben het vannacht over driehoeksrelaties. Dus nee, geen monogame relaties tussen man en vrouw. Maar er is een derde speler in. Juist. Ja, en dan ben ik natuurlijk meteen geneigd om te vragen. Is dat iets waar je een mening en of een mening over hebt of een ervaring mee hebt? Uh, of ik er een mening over heb? Ja, ik heb er wel een mening over. Um, als je in een relatie zit en je wilt er een derde bij... En je bent het er alle twee over eens. Waarom niet, zou ik zeggen. Oké, okay, maar dit is, dit is de stem van de jeugd. Ik denk dat veel van de volwassen luisteraars van, uh, van Radio 1 denken... Ja maar, ja, maar, ja, maar wacht even, zo werkt dat toch niet. Maar zo werkt dat dus wel, zeg jij. Nou ja, als je het alle twee ermee eens bent... je staat alle twee voor open... Dan, dan zou dat kunnen, denk ik. Maar dan moet je er wel alle twee mee eens zijn. Ben je wel eens in die positie geweest, Christel? Uh, het is me wel eens gevraagd. Door een vriend? Door je relatie? Door je man? Door je vriend. Nee, niet, niet door, nee, ik heb een vriendin. maar Het is niet door mijn vriendin gevraagd, maar dan iemand die daar buiten stond. Om als derde de relatie te komen versterken? Nou ja, niet te versterken meer. Om dan uh, mee te doen, denk ik. Okay. Dat was meer de insteek. Oké. Okay. Hoe wordt zo'n zo gesprek gevoerd? Hoe vraagt iemand dat aan jou? Uh, ik denk dat als je uh, in een gelijke relatie zit met een vrouw, zoals ik zit... dat het in de kroeg... Dat mannen dat misschien heel vaak als grapje doen. Maar op een gegeven moment uh, dan denken ze een kans te maken. En dat ze toch wel een beetje alles op alles gaan zetten om met je mee naar huis te gaan. Oké, okay, en hoe ziet zo'n gesprek uit? Ik zit even in de kroeg. Ik, uh, ik ben daar. En, en, en wat gebeurt er vervolgens? Hoe werkt dat? Ja, uh, meestal vraagt iemand aan je van... Uh, uh, wat doe je? Hoe heet je? Wie ben je? En dan stel ik van nou ik zit een relatie met haar en dat gaat goed en dan is al zo lang en zo lang en dan krijg je de vraag van uh, maar mis je dan niet wat? Dat is eigenlijk altijd de standaard van uh, vraag van de mannen. Dan leg ik uit van nou ja eigenlijk niet en dan uh, is het van ben je dan 100% yes of pie en dat probeer je dan een beetje uit te leggen en dan is het van nou uh, ik denk dat ik met jou maar uh, mee naar huis moet dan kan ik je laten bewijzen dat je wel op mannen valt dat soort. Dat soort trucjes proberen ze, zeg maar. Een het ontzettend macho denkt van, nou, nou, je denkt dat je lesbisch bent, maar nou een avondje met mij en daar mag nou, je dan je vriendin ook bij. Hebt, ja, precies. Als je dan mij gehad hebt, dan, dan piep je er nu anders. Zo gaat dat. Daar mee, loop jij dan. tegenaan. En ben je daar ooit serieus op ingaan? Of heb je altijd gedacht, nee, natuurlijk niet. Serieus op... Nou, ik speel altijd wel mee. Dat vind ik altijd wel heel grappig. Ik vind het wel heel leuk om een beetje mee te spelen en die mannen een beetje terug te pakken en een beetje te teasen. Ja, waarom maar, vind je dat leuk? Ja, nou, gewoon omdat ik weet dat ze toch geen kans bij me maken. En dan, en, dan en dan ga je ze een beetje plagen. En dan ga je ze gewoon een beetje plagen. Wauw. Zie je het nog wel eens gebeuren? Dat je, ofwel of met een andere man of met een andere vrouw... dat je je relatie deelt met nog een derde? Want dit gaat, oh. meer, dit gaat meer over seks, wat je vertelt. En dit gaat meer over een avontuur wat mannen dan willen beleven met twee vrouwen. Waar jij er dan één van bent. Maar zie je, het, zie je het nog even... Zie je het echt gebeuren ooit? Ik zie het niet gebeuren, nee. Toch nee, niet? Ik, Ondanks ik, ik, dat je hebt gezegd van... Ik kan me voorstellen, als je met z'n tweeën ervoor bent, waarom niet? Waarom zie je dat niet gebeuren? Omdat ik uh, het wel heel belangrijk vind om in een monogame relatie te zitten. En ik diegene alles wil geven. En ik denk met een derde erbij dat dat ja, meer jaloezie wordt. Of dat je denk dat je tekort komt. Ik, ik denk dat drie gewoon te veel is. Drie, uh, drie is te veel. En dat is dan niet vanwege allerlei... Morele overwegingen, maar meer omdat je het gewoon moeilijk, moeilijk hanteerbaar zou vinden in de praktijk. Ja, ik denk het wel. Jaloers. Uh, ja, zoals ik al zei, ik denk dat ik dan harder mijn best moet doen of zo, zoiets. En daar, daar heb je geen zin in? Nou ja, ik vind het uh, met z'n tweeën prima. Ik vind, met vind, ik het, prima, vind ik het best. Met z'n tweeën is meer dan goed genoeg. Dat is ja, beter dan met z'n drieën, vind ik persoonlijk. ja. Christel, ik, uh, je bent inmiddels op een station beland. Ja, ik ga schappen zo. Dus, uh... Ja, hartstikke goed dat jij even belde. Uh, blijf lekker luisteren op je radio tot je een kroeg ingaat. En uh, um, lieve luisteraar, wil je reageren op Christel? Dan, uh, dan hoor ik dat graag. Is drie inderdaad te veel? Of zeg je van, nou ja, drie dat levert weer allemaal leuke nieuwe dingen op. Ik wil het echt ontzettend graag van je horen. Bel mij op 0800-1121. Als je wilt mailen mag dat natuurlijk ook. Mag je mailen naar lust.bnn.nl Yes, I understand that every life must be. Oh -huh. As we sit alone, I know someday we must go home. Oh -huh.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 Nothing you would take on Nothing you would take on. Come. On the other side. Soms moet je gewoon even een beetje doorademen. Pearl Jam, just breathe. Mailtjes, mailtjes, mailtjes, mailtjes heb ik binnengekregen. Een mailtje van Bram Hijsrijden. Je zou wel denken dat ik een of andere oude lul ben... maar in werkelijkheid ben ik een jonge vent die toevallig je uitzending hoorde. En ik denk dat een dergelijke relatie, een driehoekse, een driehoekse relatie... alleen kan ontstaan door gebrek aan liefde... Met elkaar opvullen en de ander meer achten dan jezelf. Dat is namelijk alles waar het op stuk loopt. We kijken te veel naar onszelf en onze eigen behoeftes. Met liefde, Bram. PS, als je het er niet mee eens bent, mag je mij bellen. Met de 06-nummer. Nee, Bram, als jij het er niet mee eens bent, mag jij mij bellen. 0800-1121. Zo werkt dat bij deze show. Dank voor het uh, mailen, Bram. Ik heb er nog eentje van Klaas Jansen. Hi. Ik ken mensen die een driehoekse relatie hebben. Maar de ene vraagt aan mij of ik weet of de ander seks heeft met iemand anders. Zal ik het dan moeten zeggen? Help, ik weet het niet meer. Ik vind dat je het niet... Wacht even. Ik vind dat het niet kan... Oh, ik vind dat het niet kan. Nou, er staan geen punten in deze zin, namelijk. Ik vind dat het niet kan. Je kiest voor iemand en dan heb je dus niemand anders meer. Groetjes, Klaas Jansen. Nog een mailtje... Um, van Johan, staat erbij. Hi, een driehoeksrelatie is per saldo oneerlijk... ten opzichte van je partner. Eén van de twee gaat eigenlijk gewoon ouderwets vreemd. Het is dus spannend voor de een, maar beledigend voor de ander. Die er dan over het algemeen uitstapt. Dus een driehoeksrelatie is nooit levensvatbaar. Als je niet de instemming hebt van allemaal. Dit gaat dus over een driehoeksrelatie waar één iemand vreemd gaat... In de reportage van Sophie spreek je van een trio of een mini-commune. Dus met uitdrukkelijke instemming en mede medeweten van alle personen. En dit is nog een reactie op een eerdere beller. Die even de Bijbel erbij haalde en die zei dat we niet moesten kijken... naar het Oude Testament, uh, waarin mannen met name meerdere vrouwen hadden. Daar is, heeft Johan ook nog even een reactie op. En die is als volgt. Hou de Bijbel er even buiten, we leven nu in 2010. Uh, elf, sorry. En dan heel veel uitroeptekens. Goed. Goed. Um, mijn uh, lieve collega Frank die probeert me allemaal met signalen uit te leggen uh, wat, we, wat we gaan doen. Maar ik ga gewoon bellen met een deskundige. Want daar heb ik wel even behoefte aan. Iets van deskundigheid na al deze mailtjes. Om dat weer even een bepaalde kant op te krijgen. Dus ik ga gewoon even de telefoon pakken en bellen. Ik denk dat de meningen over het onderwerp van vannacht nogal verschillend zijn. We hebben het over driehoeksverhoudingen. En voor mij heb ik liggen het boek De Duivelsdriehoek, geschreven door Carolien Roodvoets. Carolien, goedenacht. goedenacht. Hi. Jij bent de schrijfster van het boek en daarnaast ook seksoloog. Ik vind het een prachtige titel, De Duivelsdriehoek. Oké, okay, dankjewel. Hoe, hoe kom je daarop? Wat, uh, wat is het verhaal achter die titel? Nou, het duivelse is niet dat het zonde aan alles zou zijn. Dat denken dan mensen vaak. Maar het gaat over de, wat de ondertitel zegt. Het gevaarlijke en het verleidelijke. Dus het is en gevaarlijk en het is heel verleidelijk. En dat maakt het volgens mij een beetje duivels. Duivelse verleidingen die zijn altijd gevaarlijk en heel aantrekkelijk. Vertel eens wat er zo gevaarlijk is uh, aan een, uh, aan een, aan een uh, driehoeksrelatie. Ja, want het, wat verleidelijk is weten we wel natuurlijk. Hè, dat, uh... Ja, het, het, is, het is meer, toch? Het is meer ja. van, van alles wat lust en liefde is. Ja, ja, ja, en je begeeft je even in een paradijs, hè, eventjes. Nou, het gevaarlijke is, uh, dat schrijf ik ook in het boek, het uh, heeft altijd de neiging om uit de klauwen te lopen... Dus het begint vaak als een soort onschuldige romance, soms als een soort slippertje. En uh, dan denk je nou, ik heb dat allemaal nog onder controle, ik vertel thuis niks enzovoort enzovoort. Maar dan, dan word je toch verliefd en de ander wordt verliefd op jou. En dan ga je vaker elkaar zien en dan ga je afspreken en dan krijg je geheimen. En dan komt er een moment dat zij, de minnares, altijd in dit geval... Uh, wil hem helemaal voor zichzelf. En voordat hij het weet, hij zit je eigenlijk in een soort nachtmerrie... Want het escaleert dus die die menares wil hem helemaal. En ja, hij gaat dan twijfelen. Hij wil dan uh, in hij kan in dit geval natuurlijk ook een zij zijn. Maar in ieder geval, als het nog, als er dus een van de twee dan gebonden is, ja, dan wil hij dus toch een liever een. Uh, uh, bij zijn gezin blijven en dat gaat zij aan hem trekken en nou ja, dat zijn allemaal toestanden, die zijn eigenlijk niet zo leuk. En ja, dat maak je nog eens mee en dan uh, ontploft ook zo'n huwelijk. Want uh, ja, die, de, de, getrouw, of de getrouwde meneer die kan het toch niet helemaal uh, voor zich houden, dus zijn vrouw komt erachter. En voordat je het weet ligt dat hele huwelijk uh, ondersteboven. En, ja, en dan deelde minder rest, maar ook niet meer. Nou ja, dus op die manier escaleert het toch heel erg vaak. Het klinkt inderdaad als een, als een verhaallijn die in The Bold, in The Beautiful... en As The World Turns uh, regelmatig uh, wordt uitgeschreven en uitgespeeld. Is er, is dat er... klopt echt. Het gebeurt echt. Ik heb natuurlijk heel veel mensen in de praktijk gehad. En, en nou, de, ook de mensen die dat boek lezen, want het is al een paar jaar oud... die zeggen, Yo, het is tot zo'n alsof het helemaal op mijn lijf geschreven is. Zijn er, zijn er uh, want iedereen die dat leest kan zich er dus in herkennen als ze in zo'n situatie zijn geweest. Ja. Is er een kenmerk uh, van het moment, een, kenmerk, een specifiek kenmerk, dat er dat altijd fout gaat? Dus iets wat er altijd fout gaat? Ja, dat wordt door dezelfde soort emoties veroorzaakt en wel door de emotie om dat eens plat te zeggen, omdat, de, omdat ze meer willen. Omdat ze meer tijd met elkaar door willen brengen. Kijk, de minnares, de, de, de, degene die niet getrouwd is of die niet gebonden is... en die iets heeft met een gebonden... Iemand die wil, die wil uiteindelijk zich niet uh, ontkend voelen. Dus, uh, het moet een heimelijke relatie blijven. En uh, de ja, minnares of de minna, de, degene die ongebonden is... die moet een beetje uh, ja, weggemoffeld worden. Dus die kan niet mee naar feestjes en wat dan ook. En dat is vaak onverdraaglijk. Ik schrijf dan ook ergens, ja, liefde laat zich niet ontkennen. Dus die minnares die zegt, ja, als je dan zoveel van me houdt... waarom kom je dan niet voor mij uit? ...waarom moet ik dan weggestopt worden? En uh, ze wil ook meer tijd met hem doorbrengen. Dus ze, heeft, ze wil niet meer met kerstdagen alleen zitten en met feestdagen. En op haar verjaardag wil ze kunnen zeggen... ...kijk, dit is mijn man, dit is mijn uh, geliefde. En daar gaat het mis. En wat dat vindt hij eigenlijk dan ook wel. Die vreemdganger die is dan getrouwd... ...en die vindt ook dat hij meer bij haar zou willen zijn. Maar ja, tegelijkertijd verhoudt zich dat niet met zijn huwelijk. Dus het zijn twee... Het, het, is, het is voor zo degene die uh, het middelpunt is van zo'n driehoeksrelatie... Zijn twee levens die eigenlijk niet met elkaar te rijmen zijn. Ja, het, dat is het. Dat is zo. En kijk, en dan kom je knel te zitten. Dus wat eerst hartstikke leuk was... dat komt dan al heel erg onder spanning te staan. Want zij vindt de ontmoetingen ook steeds minder leuk... omdat hij, uh, ja, om, omdat hij toch elke keer weer weg moet. En zij gaat druk leggen op hem. Zij zegt, ja, maar uh, hè, wanneer kies je nou voor mij... en? Ja, en dan gaat hij ook naar huis met het gevoel van... ja, ja, ja, zo kan het ook niet langer en ik moet ermee stoppen. Maar hij kan haar ook niet loslaten... want inmiddels zijn die twee dan natuurlijk hartstikke verslaafd van elkaar. Ja, ja, ja. En dan is dat een... dat is echt een heel heftige en onmogelijke situatie. En dan, uh, ja, dan zie je natuurlijk ook... In, toch wel in acht van de tien gevallen komen ook toch de echtgenoten erachter... en dan heeft hij een enorm drama thuis en dan gaat hij het vertellen. En er zijn er sommigen die, die kappen dan resoluut met die minnares. Maar, uh... ja, maar niet gelden, dan zie je dan ook weer toch dat het toch maar dooremmert. Caroline, maar geef, geef onze luisteraars eens advies. Want er zijn genoeg mensen die op dit moment in een relatie zijn... Ja. Uh, die misschien uh, verliefd, verliefdheid of uh, genegen gevoelens hebben... toch voor een andere man of vrouw. En die misschien op het punt staan om te denken... goh, het lijkt me inderdaad allemaal zo mooi... Zeg jij, nou ga er toch voor en laat het maar nee. ontploffen, maar dan heb je het ervaren? Of nee, zeg nee, nee. je, onderdruk zeg... die verliefde gevoelens? Ja, dat zeg ik, want uh, uh, ik zie er niks anders als ellende van. Dus het is, uh, ja, bezint be be be eer jij Denk ik dan. Want het is, ja, het is echt niet verstandig. En het gaat mij dan niet om de norm. Hè? Het gaat mij er niet om van nou, je mag niet vreemd gaan. Je mag niet liegen. Daar gaat het mij allemaal niet om. Het gaat mij erom dat het, als je een vaste relatie hebt. Of als die ander gebonden is. Dan plaats je echt een bom onder je leven. En voordat je het weet zit je in een of andere obsessie. Waar je helemaal niet meer uitkomt. Dus dat is gewoon helemaal niet verstandig. En mocht je het... Alle twee gebonden zijn, en je hebt wel een derde. Je hebt er wel een. Uh, toch een relatie, hè? Dus stel dat je nou alle twee gebonden bent. En je wilt die relatie. wel, uh, die liefdesrelatie daarnaast. toch uh, ja, aanhouden. Dan heb ik ook nog een aantal regels. Ik vertel het niemand. Ook niet je beste vriendin. Dan moet Hou, het een echt geheim blijven. Dan moet het een echt geheim blijven. En dan uh, structureer het ook. Zorg dat bijvoorbeeld. Uh, ga niet bij elkaar. Uh, Ga niet messen of wat dan ook, maar spreek dan iets af en weet ik het wat dan. Er zijn soms omstandigheden ja, die, uh, waarbij je daar niet open over kunt zijn. En waarbij het, uh, maar toch de relaties ook uh, in stand gehouden moeten worden, die huwelijken in stand gehouden moeten worden. Ja, om dat eens heel lullig te zeggen, als je dan liegt, doe het dan goed. Dus en of, dan, uh, of ja, leer, leer te liegen als James Bond of blijf alsjeblieft weg uit die duivelse driehoek. Ja. Dat Altijd. is eigenlijk het advies. Ja, dat is het. Uh, dat is toch het advies. Oké, okay. Caroline Roodvoets, dankjewel en goeienacht. Oké, okay, goeienacht. We zijn al bijna in het de derde uur van Lust beland. En in dat derde uur heb ik voor je klaarstaan... een belletje met de man die het relatiebureau begon... waar je een derde persoon aan je relatie mee mag toevoegen. Ja, die relatiebureaus, die heb je ook. Ga Ik straks mee bellen. Dus blijf lekker luisteren naar Lust. We zijn tot 4 uur bij jou vannacht.